Het is onrustig in de Haagse Vogelwijk in het westen van de stad. Honderden mensen demonstreren daar tegen de komst van honderden asielzoekers... en daklozen naar een voormalig ziekenhuis. De meeste demonstranten dragen donkere kleding en hebben petjes op. De ME staat klaar om in te grijpen met een waterkanon. Op Amersfoort Centraal is een man met een vuurwapen uit de trein gehaald. Hij werkt er rustig mee en zit nu op het politiebureau. Reizigers moesten even de trein uit... maar na vertraging van een kwartier konden ze weer op reis. In een bos bij Zoetermeer zijn meerdere vrouwen aangerand. Een man sprak hen in gebrek Engels aan... en liet op zijn telefoon seksfilmpjes zien. Daarna raakte hij de vrouwen aan en sloeg die op de vlucht. Dat is al een paar keer gebeurd en de politie zoekt nu getuigen. En de Nederlandse schaatsers beginnen aan hun laatste kunstje... op de Olympische Spelen. Ze doen mee aan de massastart. Bij de mannen zijn alle ogen gericht op Jorrit Bergsma... en bij de vrouwen op wereldkampioen Marijke Groenewoud. Ze komen eerst uit in de halve finales... en later vanmiddag zijn de finales. Dan nog het Veronica Weer van Weer Online. Het is vooral droog en bewolkt. Vanavond enige tijd wat flinke regen. En morgen in de middag wordt het droger en dan maximaal 12 graden. Het radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment 10 vertragingen. Totale lengte 35 kilometer. Je krijgt er vanaf 8 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 is nog een bos Utrecht tussen Beest en Everdingen. Daar doe je er 9 minuten langer over. A12 Oberhausen Arnhem tussen Beek en Zevenaar 19. En de A16 Breda Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Schavendeel, daar is je vertraging 10 minuten. En de laatste, de A27 Breda-Gorkum, tussen werkendam en industrieterrein Averlingen, staat een auto met pech daar. En daardoor doe je er daar 8 minuten langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk.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 Dekje op hollandamerika.com Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Dennis Hoe This Dit is Veronica. It is Only. Sinds een dag of twee Vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee. Ze is van mij. Ze is, ze is van mij. Ineens was hij daar. Lenny Kravitz. Helemaal aan het einde van het decennium. Hij had een vriendin, die speelde in de Cosby Show. En er ging een verhaal. Ja, die dame uit de Cosby Show, die heeft een man, een vriend. En dat is een muzikant. En die gaat heel groot worden. We hadden allemaal nog geen idee wie dat zou zijn. Uiteindelijk bleek het dus deze Lenny Kravitz te zijn. En wat is hij uitgegroeid tot een van de grootste sterren... In de muziek. En dit was dus de kennismaking. Let Love Rule. Your ook nog. Doe maar sinds een dag of twee. Goed nieuws over Doe maar te melden. Want uh, ja, Henny Vrienden is natuurlijk een aantal jaren geleden overleden. Dat weet iedereen. Maar dat betekent niet dat er nooit meer iets van Doe maar uitkomt. Want op dit moment zijn ze namelijk bezig met een live album. Een album dat is opgenomen tijdens de laatste tour van Henny Vrienden. En ergens na de zomer moet het uit gaan komen. Prachtige registratie van het optreden. Dat ze onder andere in Carré in Amsterdam gaven. En uh, daar hoor je ongetwijfeld later meer over als je blijft luisteren naar Veronica. Uh, ik zei het al eerder, Noah die meldde zich via de Radio Veronica app en die had uh, een idee om een batteltje te gaan doen. Hij zegt, hé hey Dennis, jij doet meestal een battle in het weekend, ik heb al een idee daarover. Uh, wat dacht je van twee liedjes van de beste band die we ooit in Nederland gehad hebben? Namelijk The Golden Earring. Nou, hij heeft twee liedjes van The Golden Earring tegenover elkaar gezet en naar jou de vraag, welke van de twee is het beste? Degene die de meeste stemmen krijgt, die ga je helemaal horen. En stemmen, dat doe je heel simpel via de Radio Veronica app. Als je die nog niet op je mobiel Staan. Je haalt hem gratis op dezelfde plek waar je al je andere apps haalt. Je kunt ermee luisteren naar Radio Veronica en direct berichtjes naar de studio sturen. Bijvoorbeeld naar Frank van der Lende om hem alvast even succes te wensen met de Veronica Live Club. En om door te geven welke van de volgende twee golden earring tracks jij het allerbeste vindt. Ga je voor deze... De Lady Smiles tegenover deze... Welke moet het gaan worden? Help Noah uit de brand, want hij vroeg ze aan. Wordt het de uh, Blonde animal of kies je voor when the lady smiles? Geef het door via de radio Veronica. Even ongeveer 20, 25 minuten de tijd om je stem uit te brengen. En uh, degene die de meeste stemmen krijgt, die ga je dus zometeen helemaal horen. Together in Electric Dreams komt er voor je aan. Hoor je naar Inner City en Good Life. Let me take you to a place I know you wanna go. It's a good life. Dit wordt bij Veronica. Tell me lies, tell me sweet little lies. We zitten midden in de golden earring battle. When the lady smiles and the long blonde animal nemen het tegen elkaar op. Wordt lekker gestemd via de radio, Veronica. Op dit moment gaat When the Lady Smiles aan kop... maar je kunt er nog van alles aan veranderen. Je kunt het bevestigen, je kunt het juist ontkennen door op die anderen te stemmen. De meeste stemmen gelden. Het idee is heel simpel. Welke van deze twee liedjes gaat de golden earring battle winnen? Je hebt ongeveer nog, uh, nou, 10, 15 minuten de tijd om je stem door te geven. Dus laat het weten via de app. Zo meteen hier onder andere Santana op speciaal verzoek Bransky Beat. En eerst Mick Jagger. No one sitting down on your butt. The world don't owe you. No one sitting down in a rut. I wanna show you. Don't waste your energy. I'll make you an enemy. Just take a deep breath. I'll work you with.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 Snelpakkers, anders grijp je mis. Ok. Veronica, weer het is overal bewolkt en ook bijna overal droog. Vandaag 9 tot 13 graden. Uh, morgen ook een wisselvallige dag met van tijd tot tijd regen. Na het weekend ook nog kans op buien. Maar vanaf woensdag wordt het heerlijk lenteweer. 13 tot, tot uh, lokaal 19 graden. En daarmee is het volop lenteachtig weer. Ja. Nu al beste dag van de week. Kijken we naar uit. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 11 verdragingen. Totale lengte 40 kilometer. Dit zijn ze vanaf 7 minuten. Of met een bijzondere oorzaak. De A9, ook maar Amstelveen. Tussen Bad Oefendorp en Amstelveen. Daar is de oprit dicht. Bijna een half uur verdraging daar. A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen oud en Duitsland 9. En de A12, Oberhausen-Arnhem. Tussen de Nederlandse grens en Duiven. Daar doe je er 16 minuten langer over. A15 dan, Gorkum-Riddenkerk. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giezend. 7, en de laatste na 16, Breda-Rotterdam tussen Zomstil en schavendeel. Daar is je vertraging bijna 20 minuten heel veel sterkte als je vaststaat. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu, Dennis Hubey. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Weer... bij Radio Veronica. Met Bruce Hornsby en The Range. That's just the way it is. Later nog een keer gebruikt door toepak. die dat niet geheel onverdienstelijk gedaan heeft ook. Heard ook nog Santana Hold On. Bijna aan de finale van de Golden Earring Battle. When the lady smiles of long Blond animal. Welke moet het gaan worden? Je hebt nog één minuutje de tijd om jouw keuze door te geven via de Radio Veronica Dit is Janet. Jackson, what have you done for me lately? Noah, die staan via de Radio Veronica, heb, hij zei... Twee liedjes van de beste bands ter wereld tegenover elkaar. Natuurlijk de band die uh, onlangs een paar weken geleden nog afscheid nam van haar publiek. Vanwege uh, natuurlijk het overlijden van uh, George Koimas een jaar eerder. Ja, ze wilde nog één keer knallen en dat deden ze in Ahoy in uh, Rotterdam. Het was een, uh, een muzikaal feestje waarin heel veel muzikale vrienden van... Uh, de Golden Earring ook voorbij kwamen... en achter de Ja, Noah koos twee liedjes van de Golden Earring uit... zetten ze tegenover elkaar. Namelijk When The Lady Smiles en Long Blonde Animals... zijn superveel stemmen binnengekomen... via de Radio Veronica. Iedereen die gestemd heeft, hartelijk dank daarvoor. De meeste stemmen, verreweg de meeste stemmen... kwamen binnen voor deze track. The de Golden Earring, winnaar dus van de Earring Battle. Dit is When The Lady Smiles. Nu hier bij Veronica.